Mark Visser met het NOS Journaal. Er is weer bovengemiddeld veel gegokt op enkele Iredivisie wedstrijden. Blijkt uit een rapport van een Duitse kansspelaanbieder. Het gaat om de wedstrijden van twee weken geleden... tussen FC Twente en Cambuur-Leeuwarden en FC Utrecht-Willem II. Eerder deze week werd er al een afwijkend gokbedrag geconstateerd... bij NEC-Willem II. De KNVB gaat nader onderzoek doen. De weduwe van wijlen drugsbaron Charles Zwolsman is op verzoek van de Nederlandse justitie in Spanje opgepakt. Zij moeten in Nederland nog 514 dagen de gevangenis in voor witwassen en crimineel geld. De 49-jarige Scarlett D. werd opgespoord door FastNL. Een politieeenheid die gespecialiseerd is in het opsporen van voortvluchtige criminelen en verdachten. Charles Zwolsman overleed in 2011 in gevangenschap. Er zat een straf uit van drie jaar voor het bezit van duizenden kilo's hash en een aantal vuurwapens. Een vrachtschip uit Noord-Korea is aan de ketting gelegd op de Filipijnen. Het gebeurde in aanleiding van verscherpte sancties... die de Verenigde Naties hebben opgelegd aan Noord-Korea. Het land deed eerder dit jaar een kernproef... en lanceerde een lange afstandsraket. De VN-sancties zijn daar een reactie op. Noord-Koreaanse vrachtschip is door de Filipijnen in beslag genomen. Bemanningsleden worden het land uitgezet. Twee mannen hebben vanochtend op een brutale manier een auto gestolen tussen Terheiden en Zevenbergen. Ze deden alsof ze met een scooter waren gevallen. Ze lagen naast de scooter in de berm. Een auto met twee inzittenden stopte om de mannen te helpen. Maar daarop werden de twee uit de auto door de scooterrijders bedreigd met een vuurwapen. Die stapten vervolgens in de auto en reden weg. De auto werd later uitgebrand teruggevonden in Vlaardingen. De daders zijn spoorloos. Het weer blijft bewolkt met in het oosten en zuidoosten misschien ook wat regen of natte sneeuw. Het wordt een gaat of 7, morgen overdag weinig verandering. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnsen Holka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort.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 De klokke, de grote en de klein. De klein brengt hem maar ja. De grote is ons ook leed. De mens zorgt dat gebijer, wie te verwijder geeft, loeien de klokke van Lindurg Milan. Sterke de pooi, laat ons wat stedelijk gebeurt. Loewe klokken van Limburg-Milan. Bim-bom, bim-bom, klokken van Limburg-Milan. Versterke de bein, die schoon klinkende klanken verheuren ze zo heer. Ze willen ons begeleiden door ganz ons leven her. En wanneer de klokken schwiegen, dan is het stil en kalm. Weer wachten dan verlangend, wij hopen die klok het haal. Luende van Limburg-Meeland. Luende klokken versterken de band. Lordo'sens huid. Stevige buren bloeende klokken van Limburg Milho, Bim bom Bim Bam, klokken van Limburg Miljoin. Bim bam, bim bom klokken, versterken de boy. Drabba-daan, boogie, drabba-daan, boogie. drabba-daan, moeie, drabba-daan, moeie, drabba-daan, moeie, drabba-daan, moeie, drabba-daan, moeie, drabba-daan, moeie, drabba-daan, moeie, een stap, moeie, drabba een stap, doo doo doo doo, doo doe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 nu is ze weg, nu is mama je weg. Oei, De Is dat voor een geluid? Oh, papi is boos. Dan moet je weer even stil zijn. Haha, die gele papi.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 Uit. Een roer en een mast, ik wil alleen maar vooruit. Ik bouwde het s'morgens voor dag en voor dag. toen hees ik de vlag met het rood.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 de vrijheid, ik koers naar de zon en bericht met een post op opgelet, ik kom en wat ruzie en storm lachen en tranen, God en een vloek komen wij behouden aan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 down <laughs> Ja. Dans je de hele nacht met mij? En hit van de Nederlandse zangeres Karin Kent. Het is de Nederlandse vertaling van Dance Mama Dance Papa Dance. Het is geschreven door Bert Bagherak en Hal David. En vertaald door John van uh, Olten. En Karin zong het nummer op het Knokkenfestival. En het nummer bereikte op 13 augustus 1966... de eerste plaats op de Veronica Top 40... en was daarmee de eerste Nederlandstalige nummer 1... in de geschiedenis van deze hitlijst...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 Wow. Bye.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 En streelt haar onwetende kleinen. Moeder, je lief, waar blijft je nou? Dat zou.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 Sta met droog.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 Kortijn, kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. Gaat die doors, hoe is het mee? Goed meneer Korstein. goed, maar. Uh, wat vind ik dan nou jammer dat u zo was komt zitten? Hoe is dat zo? Nou, kijk eens hier. Als ik wist dat je ze koopt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 Dan was het nog veel leuker hier Overal weer blauwe boerenkielen. kielen Opboe is verkleed als tovervee Ook al loopt ze bijna op de knieën Zij... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5